2 uur. Waterboogmoed met het RMS-journaal. De droge zomer is in Vlaanderen officieel gekwalificeerd als landbouwramp. Dat betekent dat getroffen boeren geld kunnen krijgen voor de schade die ze hebben geleden door het droge weer. Vlaamse gemeenten hebben rond de 12.000 schademeldingen binnengekregen. Het maximumbedrag dat een boer kan claimen is zo'n 60.000 euro. Nederland beschouwt de uitzonderlijk droge zomer niet als ramp. Boerenorganisaties zijn daar boos over. De NAM neemt extra veiligheidsmaatregelen bij de opslag op een chemiepark in Farmsum in Groningen. Daar kwam begin deze maand een giftig aardgascondensaat in het riool terecht. De lekkage werd veroorzaakt door een technisch probleem en een menselijke fout. Medewerkers reageren te laat op een alarm over het lek. Het staatstoezicht op de mijnen had aangedrongen op maatregelen. In het riool komt een afsluiter en de alarmprocedure van het chemiepark wordt aangepast. Zo'n duizend passagiers hebben gisteravond bij Zwolle... zeker drie uur vastgezeten in een donkere, defecte trein zonder airco. Omdat de trein midden op de spoorbrug over de IJssel stond... zijn passagiers uiteindelijk met een loopplank overgestapt op een evacuatietrein. Volgens de NS moest de speciale trein ergens anders uit het land komen... waardoor de evacuatie op zich liet wachten. Ook was er niet meteen personeel beschikbaar... dat de passagiers kon helpen met de oversteek. Het populaire Filipijnse toeristeneiland Boracay is weer opengesteld. De vakantiebestemming werd een half jaar geleden gesloten voor een grote schoonmaak. Het was volgens de Filipijnse president Duterte veranderd in een beerput. Het eiland van 10 vierkante, meter was, vierkante kilometer was helemaal volgebouwd met hotels en restaurants. Afgelopen maanden zijn 400 hotels zonder vergunning... en meer dan 2000 kleine ondernemingen, zoals eettentjes en massagesalons, gesloopt. Het weer de komende uren trekt een gebied met flink wat neerslag over het land. Het is ongeveer 11 graden. Ook morgen trekken er buien over, maar ook af en toe schijnt de zon. Dan is het zo'n 11 graden. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A22 Velsen Beverwijk staat bij Beverwijk een file van 3 kilometer. Er is een rijstrook dicht in de tunnel door een ongeluk met een vrachtwagen. De vertraging is 20 minuten, dus je kunt beter omrijden via de Wijkertunnel. Op de A208 van Haarlem naar Velsen moet je ook rekening houden met een kwartiervertraging daardoor voor de aansluiting met de A22. En ook een kwartier oponthoud, de hele ochtend eigenlijk al op de N9 van Den Helder naar Alkmaar tussen Schorl en Bergen. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. Is zin in ZFM -M -M. Met nu de muziekboulevard This is it.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 love is to pray but I'm sorry We come. Oh All right. Just trust your heart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 TV GFM Text TV op kanaal 45 GFM Let Whatever comes our way Yeah, I'm go make it happen Take the world in a loving place Fire all of the guns It comes and Explode into space I like smoking lightning Heavy metal thunder Racing with the Yes, Y'all be job keep up Players only Come on Put your pinky raise up to the moon